11 uur. Dit is Radio 1. Met Guilain de Plag en Jurgen van den Berg. Er tekent zich een Kamermeerderheid af om minder Gronings gas te gaan winnen. Maar de acties gaan daardoor. En de Nederlandse Hokkier staan op het punt van beginnen aan hun kwartfinale tegen Duitsland in New Delhi. Nu het NOS-journaal. Jan van de Putten. Actievoerders in Groningen hebben afgelopen nacht de deksels verwijderd van vijf gasafsluiters. De kranen kwamen daardoor bloot te liggen en iedereen kon die gasleidingen dus zomaar dichtdraaien, zegt deze inwoner. Iedereen kan die langs komen op dit moment met een piepsleutel en die kan uh, een afsluiter dichtdraaien. De actievoerders hebben dat niet gedaan, maar plaatsen wel een protestbord bij de afsluiters. Volgens GasUnie gaat het om regionale leidingen die Groningen van gas voorzien. Vandaag houdt de actiegroep Groninger Bodembeweging een protestmanifestatie in het dorp Doodstil. En ook bezoekt PvdA-leider Samson vanmiddag Loppersum voor een gesprek met gedupeerden van de aardbeving in het gebied. De verkiezingen in Thailand worden niet uitgesteld. De datum blijft 2 februari, zegt de regering. Tegenstanders van premier Shinawatra eisten dat de verkiezingen niet doorgaan. Shinawatra had oppositiepartijen vanmorgen uitgenodigd voor overleg, maar de meeste kwamen niet opdagen. De betogers gaan door met hun protestacties. Ze gedragen zich tot nu toe netjes, zegt correspondent Michel Maas. Zij willen zichzelf ook. Uh presenteren als het uh, nette de deel van de Thaise bevolking. Dus ze doen er alles aan om dat nette imago in stand te houden. Dus ze zullen niet hier uh, meteen... Uh, gebouwen gaan bestormen of uh, gewelddadige acties ondernemen. Premier Rutte moet in Sochi een duidelijk publiek signaal afgeven. Waaruit blijkt dat in Nederland grote zorgen leven over de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat in Rusland. Dat zei directeur Nazarsky van Amnesty International in het Radio 1 journaal. Hij reageert op het bericht dat het Internationaal Olympisch Comité de keuze voor Sochi voor de winterspelen achteraf betreurt. Dat Rutte op de tribune gaat zitten juichen is één ding, maar als die die zijn zorgen publiekelijk uit... doe je tenminste niet mee aan het feestje van Poetin, vindt Nazarski. De gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan... is vorig jaar verder gestegen tot 63,9 jaar. Het jaar daarvoor was het nog 63,6. Inmiddels is bijna de helft van de mensen die met pensioen gaan... 65 jaar of ouder. In totaal gingen vorig jaar 73.000 werknemers met pensioen... meldt het CBS. Een winnaar van de staatsloterij van ruim 2,5 miljoen euro... heeft zich na maanden alsnog gemeld. De man uit Amstelveen had eerst geen haast, zeggen ze bij de staatsloterij. Hij had alleen op eindcijfer gecontroleerd en niet op hele lotnummers. En op zijn eindcijfer in dit geval was 4 euro gevallen. Maar op het hele lotnummer eh, 2 miljoen euro... Plus die 4 euro, dus er was iets meer op het hele lotnummer gevallen. De man bekeek het lot uiteindelijk opnieuw na berichten in de media over de onbekende miljoenenwinnaar. Dan het weer nog van het Zuidwesten uit regen of motregen. In het Noordoosten nog een tijd lang droog en ook zon, het wordt 4 tot 6 graden. Ook morgen regen en ongeveer 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Jurgen, nog twee files op de A20. Gouden richting Hoek van Holland, bij knopen ter Brechtse 3 drie kilometer. Na een ongeluk is daar nog steeds de linkerrijstrook dicht. En op de A67, Venlo richting Eindhoven, tussen af het zomer en geld op twee kilometer. Daar is de rechterrijstrook <fuck> dicht. Hallo Mrs. White, you have the pakketje.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 Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Het laatste uurtje van de ochtend hebben wij altijd het mediaforum. Vandaag met regisseur en tv-kenner Bet van der Veer... en columnist en Radio 1-presentator Max van Wezel. De VPRO presenteert de trots een dramaserie over het leven van Johan Kruijf. Maar de echte Johan vindt het maar niks. Je krijgt eigenlijk een, een verkracht levensverhaal van Kruijf. En ik kan me voorstellen dat hij daar niet blij mee is. Het is een andere Johan, maar die praat vaak namens de echte Johan. We horen Johan Derksen. Nu eerst de hockey... Ja, de kwartfinale in New Delhi is denk ik begonnen. De World Hockey League, daar gaat het over. Het is Nederland tegen Duitsland, Team Steens. En dat is, maakt niet uit in welke sport. Altijd een mooie krachtmeting. zeker een klassieker zou je kunnen zeggen, Jurgen. En uh, ja, de resultaten van Nederland tegen Duitsland de laatste paar jaar zijn niet overweldigend. Uh, misschien weet je het nog vorig jaar... De Olympische finale, of anderhalf jaar geleden is dat al. In uh, Londen, toen verloor Nederland met 2-1. En uh, ja, uh, iets daarvoor, in 2011, verloor Nederland de finale op het Europese kampioenschap met 4-2 van Duitsland. Er is nu één minuut gespeeld en op dit moment al een strafcorner voor Nederland. Dus die pakken we even mee, want dat is een goed begin natuurlijk voor Nederland. En het is drop of de ronde, je zei het al, het is de kwartfinale van de, uh, het finale toernooi van de Hockey World League. En uh, ja, als Nederland vandaag verliest, dan zijn ze veroordeeld tot het spelen... Van de vijfde tot en met de achtste plaats. Wint Nederland dan? Zit ze in de halve finale? En de tegenstander daarin is nog niet bekend. Dat wordt vanavond bekend. Want dan speelt Australië tegen India. Pak even die eerste strafcorner mee. Goed begin voor Nederland dus. En Mink van der Weerde, de strafcorner specialist, staat erin. En hij pusht de bal en hij gaat er gelijk in. En dat is een mooi begin voor Nederland natuurlijk. Want het is 1-0 voor Nederland. Dankzij een ja, min of meer mislukte strafcorner-push van Mink van der Weerde. Want ja, hij pusht niet heel geweldig. Maar die bal ging via een Duitse verdediger die hem aanraakte. En daarmee verraste hij de Duitse doelman. En dat betekent dat Nederland al na 1 minuut met 1-0 voor staat in die kwartfinale van de final, final toernooi van de Hockey World League tegen Duitsland. Ik hoop gewoon dat je heel vaak gaat flitsen, Tim. Dan betekent dat er veel doelpunten komen van de Nederlandse kant. Goed, nu ook de VVD vindt dat er minder gasboringen gedaan moeten worden in Groningen... is er daarvoor een meerderheid in de Tweede Kamer. Die protesten lijken dus effect te hebben. En toch gaan ze in Groningen nog even door de komende tijd. De Groninger Bodemvereniging organiseert vanmiddag een manifestatie in het dorpje Doodstil. Danielle Blanke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is de toezegging van de VVD nog niet voldoende? Nou, uh, ten eerste is helemaal niet duidelijk hoeveel mindering het dan is. Dus uh, nee, we, we vinden het nog niet duidelijk genoeg. Nee. Wat, wat gaat u dan doen vanmiddag? Uh, nou, vanmiddag bieden we eigenlijk een podium aan onze achterban... die heel graag van zich wil laten horen. We staan voor een zwaar beschadigd pand, zoals er hier heel veel staan... om uh, echt duidelijk te maken waar het om, ons om gaat. En dat is, dat is veiligheid. Want heeft u het idee, ik denk dat is natuurlijk de afgelopen tijd zo vaak gebeurd nu... heeft u het idee dat u nog steeds dat maar aanhangig moet maken... Uh, nou, de laatste tijd waren er heel veel uh, eenmansacties en dergelijke. En uh, nou, vanmorgen weer wat vernielingen. Wij willen iets heel anders laten zien. Wij willen echt laten zien dat uh, politiek Den Haag... een goede beslissing moet nemen voor onze veiligheid. En dat doen wij dus ook niet op een gaswinlocatie of iets dergelijks. Dat doen wij bij een van de, van de zwaar beschadigde panden. Ja. Dus het wordt een herrie daar bij jullie in het dorp? Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Doodstil uh, zal uh, nog nooit zo hard hebben geklonken. <lacht> En dat huis blijft wel staan? Ik weet niet hoe beschadigd het is. Nou, hij staat stevig in de stutten als het goed is. Dus nee, we gaan ervan uit dat er met dat huis door ons in ieder geval niks gebeurt. Nee, maar beschrijf eens hoe erg is dat huis eraan toe? Nou, die staat uh, uh, volledig in de, in de stijgers uh, aan één kant. En uh, de schoorsteen, het schoorsteentje wat er bovenop staat... het is een monumentaal uh, jugendstilpand, is het. Uh, ja, die is helemaal gestut. Uh, en zoals deze woning zijn er nog veel meer. Sommigen ook gewoon nog niet in de stutten. Dus daar kun je wel nagaan dat als daar een zwaardere beving overheen komt... Ja. Dat, daar, ja, dat er delen van naar beneden komen. Ja. Nu bent u wel in gesprek met de politiek. Ja. Hoe staat het daarmee voor? Eh... Uh, nou, op, op zich denken wij dat dat ook uh, een hele belangrijke weg is. Morgen spreken we met vijf, uh, mogelijk zes Kamerleden nog in Den Haag. En uh, uh, ja, aan hun geven we ook iedere keer argumenten om toch vooral uh, het advies van staatstoezicht op te volgen. zoveel mogelijk uh, gaswinning uh, minderen als, als mogelijk is. En dan dus hopen dat daar vrijdag toe besloten wordt. Want dan is het besluit, hè, in de Tweede Kamer? Ja, nou ja, dat, dat verwacht iedereen. Alle zijnen alle staan op groen, wat dat betreft. Maar helemaal zeker is dat nog niet. Dus dat wachten we met spanning af. Misschien komt minister Kamp nog ergens mee. Die komt toch eind deze week nog naar Groningen? Ja, ja, ook dat is nog niet helemaal zeker. Dus ja, dat is ook... Ja, dat is een beetje koffiedik kijken voor ons. Dat weten we nog niet. Maar hij moet wel met iets goeds komen. Eerste actie vanmiddag in Doodstil. Danielle Blanken, dank u wel. Graag gedaan. De acties bij sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom... die krijgen we vanmiddag een vervolg. De vakbonden roepen de werknemers op om het werk vier uur neer te leggen. En die werknemers die hebben een conflict met de directie over een nieuwe CAO. Bestuurder Frans van der Veen van CNV Vakmensen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week waren er al stakingen. Die duurden over het algemeen twee uur. Dat heeft blijkbaar niks opgeleverd. Klopt. Die eerste twee uur staking... dat was voor ons een signaal dat het bij de mensen menis is... En de directie heeft daarop nog niet gereageerd. Dus we moeten vervolgens stap doen. Nee. De directie heeft helemaal niet gereageerd. Want ik dacht dat vorige week eventjes uh, wel te horen zo tussen de regels door. Dat ze bereid waren om weer te gaan praten. Nou ja, ze moeten ingaan op onze eisen. En als ze dat niet volledig doen, uh, ja, dan is er ook geen mogelijkheid om eruit te komen. Nee. Dus een en, beetje schuiven heeft geen zin. En de stakingen van twee uur hebben niks opgeleverd... die van vier uur gaan dat dan wel doen... of, of moet u gewoon nog rigoureuzer ingrijpen dan misschien? Ja, dat betekent dat zolang de directie niet over de brug komt... dat de druk opgevoerd moet worden. En daar zit uh, de opbouw in bij ons. Twe eerst twee uur heeft niet geholpen. Dan gaan we vier uur staken per ploeg. Helpt dat niet? Dan gaan we naar acht uur. En dan uiteindelijk helemaal plat? Nou ja, dan ga je de, de vervolgtraject uh, uh, krijgen... Maar we doen het stap voor stap en ik hoop dat voor die tijd al de directie wel over de brug komt. Nou, het klinkt altijd zo makkelijk, uh, oneenigheid over een, een nieuwe cao. Maar waar, wat is het, het breekpunt? Waar, waar komt u steeds maar niet tot elkaar? Het belangrijkste punt is eigenlijk geld. Geld in loon en geld in, in pensioen. Uh, daar zit het belangrijkste breekpunt. En uh, waar, uh, hoe groot is de ruimte daartussen? Wat wij uh, willen is een loonsverhoging van 3%. Directie die heeft in de onderhandelingen gesplitst, maar zeg maar 2,25 geboden als niveau. Dus daar zit nog een gat in. En in pensioen, daar um, gaat een deel van het pensioen gaat vervallen uh, door lagere opbouw uh, en door vervallen van de overgangsregeling. Ja, dat levert een uh, kostenbesparing aan werkgeverszijde van miljoenen op. En wij willen dat uh, terugzien in een voordeel voor werknemers, hetzij in premie, hetzij in pensioen... Ja. hetzij in, in, in, in, in tijd, uh, in, in, uh, in het uh, werkzame leven. Ja, u, u zegt eigenlijk van uh, Philip Morris maakt genoeg winst... Uh, dus daarvoor hoeven ze het niet uh, zo moeilijk te doen... en dat moet ook voor een deel naar de werknemers uh, vloeien. Klopt, ja. We ja. hebben jarenlang gematigde loonontwikkeling gehad. Philip Morris is een bedrijf dat het kan betalen, waar het goed gaat... En dan vinden we dat nu ook eindelijk een keer die loonmatiging wel genoeg is geweest. En dat mensen daadwerkelijk wat meer te besteden hebben. En dat is duidelijk. Dank voor de uitleg. Frans van der Veen, hij is bestuurder bij CNV Vakmensen. Het gaat dus over die actie daar bij sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom. Snel nog even naar New Delhi, naar India bij de World Hockey League. Tim Steens, zijn, ja, we, we zijn alweer twee doelpunten verder. <laughs> nou, twee. Uh, de eerste hebben we gehad natuurlijk. In de eerste minuut uh, dat uh, doelpunt van uh, Mink van der Weerde... uit die strafcorner, die een beetje gelukkig uh, zeg maar, in het Duitse doel belanden. Maar zojuist, uh, ik denk een minuutje of twee geleden... is het 2-0 geworden voor Nederland. Dat is goed nieuws. Het was een lange paas van uh, Wouter Jolie, een van de verdedigers van Nederland... op uh, Seffi van As, uh, een van de spitsen. De zoon van de uh, bondscoach, uh, Paul van As. Uh, en hij tipte die bal... Heel mooie langs de doelman Jacobi. dat betekent dat Nederland na 6 minuten spelen met 2-0 voorstand. En op dit moment krijgen ze weer een strafcorner. De tweede in de wedstrijd. Dus het ziet er goed uit voor het Nederlands team op dit moment. KRO NCRV Radio 1 e, de ochtend. De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 Ik was een tijdje terug in Dublin daar staat een mooi standbeeld van hem midden in het centrum. En terecht de man die intussen niet meer onder ons is, Phil Linnet en Old Town. De ochtend. Stand.nl in Utrecht is dus ophef over de inzet van zogeheten loktieners, minderjarige jongens en meisjes die in een kroeg alcohol bestellen. Ze lokken zo de verkoper, als het ware in de val, wordt er gezegd, want het schenken van alcohol aan jongeren is verboden. Het gebeurde bijvoorbeeld in de kroeg van Henk Westbroek, die was daar erg boos over. De vraag is, zijn de loktieners een goed middel in de strijd tegen het alcoholschenken aan jongeren, of is het dubieus dat gemeente kinderen jongeren inzetten om barpersoneel te misleiden? Dat heeft geleid tot de stelling vandaag, de ophef over de inzet van loktieners is terecht. Dan kunt u al heel de ochtend over meepraten en we gaan dat nu doen met Wim van Dalen van de stichting Alcoholpreventie Stap. Meneer van Dalen, goedemorgen. Goedemorgen. Eerste stelling, de ophef over de inzet van loktieners is terecht. Nee, die is niet terecht. Waarom vindt u het onterecht? Omdat uh, het inzetten van mystery shoppers noemen wij ze, dat loktieners klinkt nogal uh, wat agressief, wat uitlokkend. Is het toch ook? Ik, het is in zekere zin uitlokkend, maar het is een handeling die ook normaal verricht wordt. Dus het is niet zo dat die lockdowners zien er bijvoorbeeld niet anders uit... dan andere kinderen zoals gesuggereerd wordt dat die gesmied zijn. Ik zou opgemaakt zijn om ouder te lijken. Nee, helemaal niet. Die zijn gewoon uitgekozen om zo te lijken zoals ze ook zijn qua leeftijd. U heeft ze gezien? Zeker, wij werken zelf ook met, met deze mensen. Niet zozeer voor om, om ze... Om een, om een boete uit te kunnen delen, dat kunnen wij natuurlijk niet. Maar om onderzoek te doen naar in welke mate leven nu die ondernemers de wet na. Ja. En dat kun je heel goed met deze methode onder de, zeg maar onderzoeken. Maar je kunt toch ook een tijdje aan een bar gewoon gaan observeren. Dan zie je toch ook wel als heel een moeilijk. eigenaar. Waarom heel moeilijk. is dat moeilijk? De toezichthouders, dat zijn oudere mensen natuurlijk, het zijn geen jongeren onder de 18. Dus dat zijn, die vallen vaak op als klanten. Bovendien ja, als de mensen wel in de twintig zijn, dan kan je die daar toch wel over. Een de gemeente uitzetten. heeft een, een, een, een, een beperkt aantal toezichthouders. Die zijn heel snel herkenbaar, bijvoorbeeld. En de horeca is daar gespitst op. Zijn vaak ook afwijkend in hun gedrag... ten opzichte van de andere klanten. Dus een horecaondernemer heeft dat heel snel door... als er sprake Zalmog? is van een observerende toezichthouder. Maar mag helemaal onthouders of zo? Nee, totaal niet. Met de armen over elkaar zag in een nou hoek. Ja, nee, dat is een 18-plusser, dus... Uh, Nee, nee. nee. Dat is in de praktijk is dus het huidige toezicht, zoals de gemeente dat nu moet doen sinds 1 januari 2013, is gewoon heel erg lastig. Observeren, kost uren. Zeg maar. Dus dat is de reden ook waarom men van deze methodiek gaan gebruiken. Maar wil het is maken. ook echt zo dat, dat, laten we zeggen, horeca, mensen foto's van die mensen ergens achteraf hebben hangen. Dat iedereen weet wie het is. Als die binnen is, zo'n inspecteur, dat, dat, dat je uit moet kijken. Dat, of ze zo expliciet zeg maar, de gezichten vastleggen. Nee, dat is niet zo. Maar in, het is gewoon. Er is heel veel ervaring opgedaan, ook bij de VWA, jarenlang. En zij weten dat dit gewoon heel erg moeilijk is. Nu vooral is het een gemeentelijke taak. Dus het zijn gemeentelijke toezichthouders. Het zijn niet landelijke toezichthouders die overal naartoe kunnen gaan. En dus niet zo snel herkenbaar zijn. Nu wel. Dus, en nu is ook door de discussie, is de horeca natuurlijk erg spitst. 18 jaar heeft het ook in zekere zin lastiger gemaakt... hoewel de methodiek natuurlijk al jarenlang wordt... dus toezicht wordt al jarenlang uitgeoefend. Dus de horeca verzet zich tegen 18. Dat is ook een reden waarom het zoveel ophef is. Supermarkten doen dat ook. Dus ook dat verzet tegen die 18 heeft dit zaakje... zeg maar, ja. tot een discussiepunt gemaakt. Maar een beetje uitlokking vindt u geen probleem? Nee, ik vind, ik vind een horecaondernemer mag blij zijn. Er zijn landen waar het zo gaat dat een horecaondernemer zegt... Kom maar, kom maar, laat maar zien dat ik het goed doe. En in Zweden bijvoorbeeld zijn daar hele goede programma's ontwikkeld. En daar werkt de gemeente zo goed samen met de horeca... Dat, zegt, dat de horeca zegt van, wij volgen de wet, kom maar kijken, er is niks los. Had je dan niet wat later daarmee moeten beginnen? Er is ook iemand die dat zegt op onze site... Van om nou zo vroeg al te controleren, dat is wel een beetje flauw. Ja, je kunt het ook anders toepassen en dat, zijn, dat kan ook. Je kunt ook het toepassen en dan eerst een waarschuwing geven... Uh, dat kan ook, maar dat is des gemeente om dat te beoordelen. We gaan uh, luisteren naar wat onze luisteraars ervan vinden. Uh, 0800-1101 is het telefoonnummer. We hebben tot nu toe bijna 800 mensen gestemd. 65% is het eens, 35% oneens met die stelling. Dus de ophef over de inzet van loktieners is terecht. Stam.nl, goedemorgen. Ja, ik ben het uh, dus eens met de stelling over, de, over die ophef. Ik vind dat uh, kinderen niet ingezet kunnen worden als loktiener. Ik vraag me terecht af of ze na 11 uur s'avonds ook een salaris verdienen... die kinderen, en of dat niet valt onder kinderarbeid. Ja, duidelijk. Dank u wel. Goedemorgen, Stand.nl Hallo. Hallo. Gaat uw gang. Ik spreek met Severens. Nou, ik, ben, ik vind die, die opheffen over die uh, uh, kinderinzet, vind ik onterecht. Waarom? Wij moeten alles doen op dit moment, alle zeilen bijzetten om de maatschappij beter te laten functioneren. Dat je dus in dit geval de jeugd bestrijdt met het foute gedrag van de andere jeugd... daar is niks mis mee. Voor mij mag de ene blik uh, uh, uh, uh, jeugdbestrijders, uh, hoe je dat noemt, inzetten... want die wolven in schaapskleren die in de horeca zich bevinden... die zijn uitsluitend maar voor eigen gewin uit op de maatschappij... ...om de maatschappij te ontwrichten. Duidelijk. Ik zou zeggen, op de bonnen mee met die, met, met, met die wolven en schaapsgeer. Ja, op de, de je zo, je Sowieso niet op de horeca heb ik het idee. Um, dit is Stand.nl, goedemorgen. Uh, goedemorgen, ben ik aan de beurt? Helemaal. Okie dokie, met René. René, hè? Uh, Jurgen, moet je eens luisteren. Ik heb eigenlijk een andere uh, opmerking. Hoe zit dat juridisch? Want ik werkte vroeger op een bank en we hadden wel eens oplichters... En dan zei ik, dan zullen we de cliënt even opbellen. En dan uh, gaat de politie even klaarstaan. En dan gaat hij leuk mee in het dievenwagentje. En dan zijn we klaar. snap je mm -hmm. wat ik bedoel. Ja. En dan zei de agenten tegen mij. Mevrouw, dat mag niet. Want dan is het uitlokking. Ja. En een slimme advocaat. Komen ze er onderuit, want dan klopt het niet. Ja. Dus in feite, ik, ik weet niet of ze die wet veranderd hebben. Kan het helemaal juridisch? Nou, we hebben er straks al de, de advocaat Sittin Smeets aangehaald. Hè? Die uh, heeft in een van dagen. Nee, nee maar, maar dan gaan we straks nog even aan meneer Van Dalen voorleggen. Uh, hoe dat uh, juridisch precies zit. Goedemorgen, standpunt Goedemorgen, spreek met Ed. Ed. Hallo. Hallo, uh, zegt hij. Nou ja, ik vind eigenlijk heel de discussie is natuurlijk al een beetje zo krom als wat. Want uh, ze, ze moeten het eigenlijk gewoon zo doen als in België. Degene die dus de overtreding pleegt, die betaalt. En die uh, kroegeigenaar kan daar dikwijls, uh, dikwijls niks aan doen... als kinderen toch ergens uh, achterin via via nog een biertje krijgen. Oh, het is hetzelfde met het roken. Degene, en dus in België ook, degene die op een gegeven moment... Uh, of rookt, of drinkt in de kroeg... die is verantwoordelijk voor zijn eigen daad. En als dat gedaan wordt en die krijgt dus op dat moment de goede boete... Dan denk ik dat het zo afgelopen is. Dankjewel. Ja, maar, nee, maar nog even, want jij bedoelt eigenlijk van in een volle kroeg bijvoorbeeld. Iemand van 18 plus kan dan een drankje halen. Die deelt ze uit achter in de kroeg aan mensen die uh, 16 zijn. En dat ja? kan je eigenlijk die eigenaar ja? dus niet verwijten. Ja, nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, die man die, die staat voor een volle kroeg. Die staat alles uh, te regelen en te doen. Die kan dan niet alles in de gaten. En hetzelfde ja. met roken. Ja. Geeft degene die op een gegeven moment de overtreding pleegt een boete. Dan is het zo ja. afgelopen. En die kroegeigenaar, die, die kan er in feite toch niks aan doen. Dankjewel. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, met wie? Ja, met Marjan van Hessen. Marjan. Ja, hoi. Um, nou, ik ben er dus absoluut niet eens met ophef. Sterker nog, ik vind het ook een beetje hypocriet. Um, en ik denk, uh, een van de, van de luisteraars die zei... we moeten alles in het werk stellen. Nou, dat ben ik sowieso eens. En uh, jongeren willen behandeld worden als volwassenen die gedragen zich uh, in, in positieve zin... ...en in negatieve zin als volwassenen. Um, en de enige manier om inderdaad hier paal, paal en perk aan te stellen... ...is om jongeren in te zetten daarvoor. En dat inzetten vind ik ook weer een beetje... Um, ...tendenscheuze uit, Dat is wel inderdaad van losdienaars. Nee, het zijn mystery shoppers. Ja, we zometeen helemaal gaan rondpiepen. Uh, maken we hier even een eind aan. We doen nog één telefoon. Goedemorgen, Stand.nl. Met uh, Alf want goedemorgen. Hallo. Ja, ja ik, ik sta ook aan de kant van degenen die het volkomen waanzin vinden dat, dat ze hier ophef over maken. Het is, het is een typisch Nederlands probleem weer. Hè. In alle landen gaat zo'n maatregel redelijk uh, soepel in. Alleen in Nederland komt er weer een enorm. Geze, ge, uh, ja, ja. ja, oh, oh, u zei het onder? bijna. Ja, ik zat bijna fout, ik weet het. <lacht> nee, het is, het is een kwestie van zelfdiscipline. Daar zijn wij ook niet meer zo rijk mee behebt in de laatste jaren. Dat kun je overal merken, op allerlei gebieden. Op de weg, noem maar op. Als er een, ...maatregelen overbodig... ...of tenminste gevonden wordt... ...dan, gaan ze, dan doen ze het ook. En, en dus ook controle. met de drank. Het Dankjewel. Is, ja. Ralf okay. Margedant was dat. We praten hier door in de studio met Wim van Dalen. Hij is van uh, STAP, hè? Um, de Stichting Alcoholpreventie. Wat vond u van de reacties? Nou, het heel gevarieerd. En uh, er zitten ook wel een paar goede uh, punten in tussen. Uh, bijvoorbeeld het punt... Um, ...dat de, een kroegeigenaar het niet altijd goed kan zien... ...wat er met zijn drankjes gebeurt. Punt 1, hij moet natuurlijk zelf wel goed checken... Uh, aan wie hij het geeft. Hij kan het dan een 18-plusser geven... die het doorgeeft. Als hij daar niks van kan zien... is hij in de praktijk ook niet strafbaar wettelijk wel, als die het wel heel goed kan zien... dat het doorgegeven wordt, dan is die strafbaar. Jongeren zijn overigens ook strafbaar sinds 1 januari mm -hmm. 2013. Um, als zij alcohol in bezit hebben, dus een toezichthouder kan ook daar naar kijken. Dus dat is het ook wel moeilijker gemaakt, dat beide strafbaar zijn. De verstrekker en de ontvanger, die gaan dus over elkaar niet kleppen. Op dat, en dat was in het verleden anders, Er was alleen maar de verstrekker strafbaar. Dus de wet is ook moeilijker gemaakt, ook, natuurlijk ook vanuit de... De horeca wilde ook graag dat de jongeren ook straffen. Dus er zijn ook mogelijkheden om beide kanten aan te pakken. In de praktijk is het vaak zo dat een toezichthouder zegt van nou vandaag ga ik op de jongeren letten. En morgen ga ik op de verstrekker letten. Nou. Dus daar wordt rekening mee. Nu nog even dat juridisch aspect. Want daar bellen natuurlijk heel veel mensen over de hele ochtend eigenlijk al. En we hebben die Sidney Smeeds aangehaald, die is advocaat in een vandaag. Uh, hij zegt uitlokken is toegestaan. Als iemand niet verleid wordt iets te doen wat hij niet van plan was. Ja, dus je mag ze inzetten, maar niet uitlokkende activiteiten Precies. vertonen. Het ja, lijkt me best lastig. Ik geef. ben geen jurist. Dus het is echt toch een beetje zoeken. Uh, op dit moment is de meerderheid van de juristen zeggen het kan niet. Het is een, het is een bestuursrechtelijk gebeuren, geen strafrechtelijk gebeuren. En dat zou dan het scheiding, uh, scheidingpunt zijn. Uh, een aantal juristen zegt dat kan alleen maar in geval van vrij ernstige misdrijven, dan ja. mag je dit soort inzetten. Utrecht heeft argumenten, vooral ook praktijkargumenten, om uh, toch te kijken of het mogelijk is. Uh, als de rechter zegt van het kan niet, nou dan kan het niet. Dan gaan wij vervolgens toch wel uh, met alle betrokkenen kijken... of de Nederlandse wet niet veranderd kan worden. Ook omdat in andere landen het wel kan, het heel effectief is... en uiteindelijk, denk ik, zal iedereen accepteren dat dit zo kan gebeuren. Maar moet je dan niet wachten tot die wet er dan ook echt is... en dat het echt waterdicht is wat, ja, wat we nu aan het doen zijn? Kijk, Utrecht... Uh, ja, die, die heeft op eigen initiatief uh, het zo uit. Vanuit de praktijk ook. Omdat zij, niet zozeer omdat ze zo graag bekend willen zijn als de stad die begint. Maar ze hebben wel ontdekt, maar dat geldt ook voor andere toezichthouders. Dat het in de praktijk gewoon zo lastig mm -hmm. is. Maar u dus... zegt, ik heb daar dan ook geen moeite mee. Toch zijn er een aantal mensen die van, vanochtend al hebben gezegd. Het is gewoon een vorm van kinderarbeid. Er zet gewoon minderjarigen in om dit uit te lokken. Het zijn zeventienjarigen. Een kassière mag ook zestien zijn in de supermarkt. Is dat dan geen kinderarbeid? He, dus uh, dat was heel betrekkelijk. Ja, maar deze zitten bij nacht een ontheend café. Dat valt van mee. En verdienen avonds. achter een kassa om cashier te zijn of alcohol hebben terwijl je dat niet mag. Dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Het is een ander verhaal, maar het zijn, uh, het zijn jongeren van 17. Samen gaan ze ook vaak met 18-jarigen op pad. Zodat er ook één is die wel al voldoende maar oud is. Begrijpt u niks van de woede van de, van de cafébazen? Henk Westbroek heeft zich vooral uitgesproken van de week. Ik begrijp het um, in die zin. Kijk, de, de horeca is natuurlijk al veel langer boos... Um, op het feit dat het 18 is geworden. Ze verliezen daarmee hun klantenkring. En ze hebben nog geen alternatieven voor handen... om de groep onder de 18 ook goed te kunnen voorzien. Dus ze, het heeft ook te maken met hun bestaanssituatie. En um, het is ook zo dat in veel gemeenten... is het gewoon nog niet goed in goed overleg met de gemeente geregeld. Waardoor het een beetje natuurlijk voor een aantal horecaondernemers... als een donderslag bij helder hemel ja. is gekomen. Aan de andere kant, de horeca moet al jarenlang die 16 natuurlijk in, in acht nemen voor zwakke alcoholhoudende dranken. Dus ja, soms denken, waar heb je het over? Dus ik denk ook dat het een paar hoor ik, ondernemers uh, die de zaak uh, aangeslingerd hebben... En ook de branche heeft het uh, niet gewoon niet in Nederland... maar andere elementen uit de branche hebben de zaak ook... Uh, ja, zal ik het maar even populair zeggen, een beetje opgefokt. Maar toch ook wel genoeg mensen die vanochtend reageren... of die ook zeggen, weet je, pak die drankketen in het oosten van het land eens aan. Of mensen thuis. Hoeveel waar, drank thuis. geven ouders niet aan hun kinderen? Ouders zijn verantwoordelijk, absoluut. Maar het een sluit het andere helemaal niet uit. Drankketen, gemeenten, moeten die ook natuurlijk aanpakken. Dus het, het is niet het een of het ander. Het is en-en. Dank u wel voor uw komst naartoe. Wim van Dalen van de Stichting Alcoholpreventie. Stap. Stelling blijft natuurlijk op onze site zoals iedere dag. U kunt blijven reageren. De ophef over de inzet van Loktieners is terecht. www.stand.nl, dat is het adres. Dit is Radio 1. Het is hoofd 12. Het internationaal met Jan van der Pit. Actievoerders in Groningen hebben deksels verwijderd van vijf gasafsluiters. De kranen kwamen daardoor bloot te liggen en hadden kunnen worden dichtgedraaid. Hebben ze niet gedaan. Vandaag is er in doodstil. Een betoging tegen gaswinning om te wijzen op de onveiligheid door aardbevingen. En PvdA-leider Samson praat met gedupeerden in Loppersum. Een filmpje van de nieuwjaarsreceptie van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima wordt door verslaggevers slecht ontvangen. De RVD maakte zelf opnamen op de receptie en zette het filmpje op YouTube. Het ANP spreekt van koninklijke censuur. Volgens RTL is RVD-TV weer terug. En de NOS vindt dat er een omroeppool met één cameraman... voor alle omroepen had kunnen komen. De gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan... is vorig jaar verder gestegen tot 63,9 jaar. jaar. daarvoor was het nog 63,6 Inmiddels is bijna de helft van de mensen die met pensioen gaan 65 of ouder. En bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart... doen vijf gemeenten mee aan een experiment... waarbij stembiljetten centraal worden geteld op één plek. Het zijn Sittard Geleen, Kampen, Raalte, Hardenberg en Ouder Amstel. Minister Plasterk hoopt dat centraal tellen sneller en efficiënter gaat. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB verkeersinformatie Jolanda van der Velde. Jolanda, file op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen het Zomer en Gelder op 3 kilometer. Vanochtend was daar een vrachtwagen in de sloot terechtgekomen. Die wordt nu geborgen. De rechte reishok is dicht. Um, eens even zien, eens even neuzen. Wat gaan we allemaal doen? Meneer van Dalen zegt nog even terecht dat we hem verkeerd hebben geïntroduceerd. Want Stap staat ergens anders voor. Dat gaan we volgende keer anders doen, dat beloof ik. De nieuwe luchthaven bij Berlijn is nog altijd niet af. En Air Berlin is het zat. Stapt naar de rechter. Eerst naar het hockey. De World Hockey League met Tim Stins. Met nog minder dan 10 minuten te spelen staat Nederland nog steeds met 2-0 voor... dankzij die treffers van Mink van der Weerde in de eerste minuut al en in de zes minuten van Sefi Van As. En ik moet zeggen, gezien het speelbeeld is het gewoon een terechte voorsprong voor Nederland. Want Nederland speelt goed, Duitsland heeft slechts één kantje gehad. Het was een strafcorner van de Duitse Hener, maar die werd perfect gestopt door doelman Jaap Stokman. Dus wat dat betreft, die is ook in topvorm op dit toernooi. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit voor Nederland. Wat ik zei, 9 minuten te spelen tot de rust en Nederland leidt nog steeds met 2-0 tegen Duitsland.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 Was the son of a preacher man, you see what Uit de jaren 60 op Radio 1, Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. De rechter in Duitsland buigt zich over een schadeclaim van Air Berlin... tegen het nieuwe vliegveld Berlin-Brandenboer. Dat vliegveld zou in 2011 worden geopend, maar dat is al een paar keer uitgesteld. NOS-correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, wat eist Air Berlin eigenlijk van de exploitant van dat vliegveld? Nou, Air Berlin is de tweede luchtvaartmaatschappij van Duitsland... na Lufthansa en ze wil 48 miljoen euro schadevergoeding. Berlijn is voor Air Berlin de belangrijkste luchthaven... en ook vooral andersom voor de bestaande Berlijnse luchthavens... en ook voor de toekomst is Air Berlin de grootste klant. Ze zouden ook nog veel verder kunnen groeien... als die nieuwe luchthaven nou eindelijk open zou gaan. Maar dat kan dus niet. Ze moeten hun plannen steeds aanpassen. Ze hebben al in ge ge geïnvesteerd in reisplannen, in toestellen... en daardoor leiden ze schade. Alang natuurlijk, want de luchthaven die heeft al jaren vertraagd... Maar nu willen ze daar eindelijk wel eens geld voorzien. En vragen nu bij de rechtbank 48 miljoen euro. En je zei al Lufthansa, dat is natuurlijk de grootste luchtvaartmaatschappij daar in Duitsland. Uh, staat Air Berlin alleen of sluiten zich er meer aan bij die schadeclaim? Nee, die hebben natuurlijk hetzelfde probleem. Maar die wachten dit eigenlijk eventjes af. Uh, Lufthansa, de grootste van Duitsland, inderdaad. Die kan ook met een schadeklem komen als deze eis door de rechtbank wordt toegekend. Dus het wordt door de anderen ook gezien als een soort, uh, soort test. En dat geldt ook voor heel veel andere luchtvaartmaatschappijen. En los daarvan lopen er nog andere zaken van bedrijven. Bijvoorbeeld horeca, busbedrijven die zich speciaal richten op die nieuwe luchthaven. Bussen hebben gekocht voor he, lijnen vanuit de binnenstad naar de nieuwe luchthaven. Uh, horeca, je moet je voorstellen dat er complete restaurants en hotels in het luchthaven gebouw en daarnaast zijn, die zijn helemaal klaar, maar die staan al jarenlang leeg en de restaurants roesten alweer weg. Voor veel ondernemers uit Berlijn een enorme schadepost, ook daarvan is nog steeds niet duidelijk hoe die die schade kunnen verhalen en op wie, want wie er nou eigenlijk verantwoordelijk voor is. Dus dit proces wordt door heel veel andere partijen met argusogen bekeken als een soort proef en daarna, als ze dat toegekend krijgen, kunnen er veel meer claims volgen. Ja, en het zou in 2011 dus open gaan. is intussen duidelijk wanneer het dan wel geopend wordt dat vliegveld? Nee, de, de oorspronkelijke planning was 2011. Uh, voor de zomer, zomer van 2012 waren er hele grote plannen. Er hingen posters in de hele, lucht, uh, de hele stad hier. En op de oude luchthaven tekel hingen ook grote posters. Wij gaan in de zomer van 2012 dicht. En dan nou zien we u daar wel weer op die nieuwe luchthaven. Is toen afgezegd, anderhalf jaar geleden. Nieuwe datums zijn ook niet gehaald. Intussen durft het bedrijf dat die luchthaven bouwt... helemaal geen openingsdatum meer te noemen. Dus ook zelfs dit hele jaar 2014, dat nog maatelijk voor ons ligt... is lang niet zeker of we dit jaar al vliegtuigen... Kunnen vertrekken. Uh, vorig jaar is er wel een nieuwe bestuursvoorzitter gekomen... Hartmoed Meedoorn... die er even flink wat vaart in zou moeten brengen. Toevallig is hij ook de man die Air Berlin heeft geleid. Die luchtvaartmaatschappij <lacht> die nu met die claim komt. Men dacht, zo'n man heeft er in ieder geval verstand van. Maar ook hij kan de technische problemen niet wegtoveren. En kennelijk is er nog steeds geen duidelijk tijdsplan... wanneer alles is opgelost en die luchthaven eindelijk open kan. Ja, nou dan maar zelf wachten wat de rechter er vandaag over gaat zeggen. Over die schadeclaim dus van Air Berlin. NOS-correspondent Wouter Meijer was dat in Berlijn. Het was vandaag een bijzondere dag voor Ingrid Nies, hij is hoofdredacteur van Seniorenblad De Nestor. Die uh, rijken jaarlijks een prijs uit voor iemand die zich inzet voor senioren. En dat was dit jaar Erika Terpstra. De prijsuitreiking is achter de rug. Martijn Grimius, dus Ingrid Nies kan terugkijken op een bijzondere en ja. tevreden zijn over de ochtend. Ja, volgens mij wel. We kijken nog even naar een foto. Mevrouw Nies, kijk. Oh, kijk. Dat is met uh, Erika Terpsa en de uil. Eker, ja. En het uiltje. En ze kijkt ongelooflijk blij en ik ook. Dus uh, dit was een mooie dag. <güls2> ja, geslaagd. <güls2> ja, absoluut geslaagd. Ja. We waaien nog even uit uh, bij, op de boulevard... bij het strand van Scheveringen... en kijken onder meer uit op uh, de pier. Ook een nestor... Maar ja, dat is nou niet zo'n mooi beeld van een nestor, hè? Nee, dat is een iets minder vitale nestor dan we net uh, gekroond hebben tot nestor van het jaar. Dit, uh, de pier zou het niet worden, hoor. Maar is het, sommige mensen, als je dan naar die pier kijkt, kijken ook zo naar ouderen. Ja, geheel onterecht, geheel onterecht. Want als je kijkt naar Erika Terpstra, ik bedoel, die is aan de zesde carrière begonnen. Die is niet bepaald uh, in het afbraakproces. Die is ongelooflijk fit nog, uh, gaat naar allerlei landen toe en is zo positief en blij nog in het leven. En ze is ook trots op dat ze zeventig is. En dat vind ik wel heel bijzonder, dat ze zegt ik vind het fijn om oud te zijn. Dan hoef ik niet meer zo nep te zijn en dan kan ik alle schijn weglaten en gewoon zijn wie ik wil. Ja, heeft u zelf nog ouders? Ja, mijn uh, vader leeft nog. Mijn moeder is overleden. En uh, die man is 76 en ook helemaal vitaal. Een nest, hoor. Zeker een kwiekenest hoor. En leest ja. hij ook uw blad? Ja, hij leest ook mijn blad. Ja. Hij heeft een abonnement uh, genomen. En wat ja. vindt hij ervan? Ja, hij is natuurlijk wel trots op zijn dochter uh, dat zij uh, dat blad maakt. En, maar uh, hij vindt hij vind de informatie die erin staat ook, uh, ook zeer nuttig. En hij is ook lid van de KBO-afdeling uh, bij hem in de buurt in Limburg. Ja. Als hoofdredacteur van Nessel werkt hij natuurlijk veel met ouderen. Denkt u dan ook meer na van hoe wil ik eigenlijk oud worden? Nou ja, weet je wat het leuke is, dat als je zoveel hoort, dat je er ook meer zin in krijgt. Want voorheen dacht ik ook van nou, op een gegeven moment houdt het over en nu zie ik hoeveel mogelijkheden er zijn om nog allerlei leuke dingen te doen. En in ieder geval niet eindigen zoals die pier. Nee, geen dode pier. Zometeen <laughs> terug naar kantoor, Werk aan de nieuwe Nestor. Ja, weer een nieuwe Nestor komt eraan. Wie staat er op de kuffer? Ferry Mingelen. weer een voorbeeld uh, Van iemand die uh, niet, uh, niet wil stoppen en uh, toch weer een nieuwe carrière begint bij Paul Witteman. Nou, Vast een, een mooie genomineerde voor uh, volgend jaar uh, Ingrid Nies, dank u wel. Ja, jullie ook bedankt. Ja Very er zouden dus wel met het eltje vandoor kunnen gaan volgend jaar. Hold me, tonight. What happened to me? My head in the clouds. So deep, you came and saw.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 slips through je vorig jaar uitkwam. Earth Meets Water van Rigby. Snel nog even naar New Delhi, tussenstandje Tim Steens... bij het hockey Nederland-Duitsland. Nou, het is meer rust dan Guilaine. Want uh, zojuist hebben de scheidsrechters gefloten voor het einde van de eerste helft. En uh, ja, Nederland staat nog steeds met uh, 2-0 voor. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit. Ik kleine, uh, moet wel even zeggen, dat uh, Duitsland niet helemaal volledig is hier in India. Het heeft drie spelers rust gegeven, mede door blessures ook een beetje. Moritz Fuster, de beste hockeyer van de wereld, is er niet bij. En dat scheelt natuurlijk wel. Christopher Zeller, specialist in Duitsland, is er ook niet bij. En Max Muller, de aanvoerder, normaal gesproken de aanvoerder, is er ook niet bij. Dat betekent uh, iets verzachte omstandigheden voor Duitsland. Maar deze drie spelers zijn er ongetwijfeld bij. Straks over een paar maanden in Den Haag als het WK gespeeld wordt. Want deze spelers, wat ik zei, die krijgen rust. Maar voorlopig gaat het goed met het Nederlands team hier in Delhi. Ze staan bij de rust met 2-0 voor. De Ochtend mediaforum. Ja, ze zijn er vroeg voor opgestaan en uh, helemaal scherp. Bert van der Veer, regisseur en tv-kenner en Max van Weesel is columnist bij Vrij Nederland en presentator hier op Radio 1. Hartelijk welkom. Uh, de Franse president Hollande, die gaf gisteren een persconferentie over de maatregelen die hij gaat nemen om de Franse economie weer te hervormen, maar je voelt hem al aankomen. De allereerste vraag ging niet over de economie. Alors monsieur le Président, la question, je vous la pose sans détour. Valérie Trierweiler est elle toujours aujourd'hui ja, de voorzitter van de presidentiële pers... die stelde de belangrijkste vraag of de officiële vriendin... van Hollande-journaliste Valérie Trier-Weiler... nog steeds de first lady van Frankrijk was. Dit naar aanleiding natuurlijk van die vermeende affaire... van de president met een actrice. Uh, Max, moest deze vraag inderdaad als eerste worden gesteld? Het leek me een goed uh, ingestudeerd toneelstuk... dat de president van de presidentiële pers pers, dan helemaal aan het begin van de persconferentie die verder over economie of zo zou gaan, deze vraag stelde, zodat het ook uit de lucht was. Maar wie is dat eigenlijk in Nederland trouwens, de president van de parlementaire? Oh, dus even kijken, man van Jos Heijmans van RTL, denk ik. Ja ik, ja. Ja, hebt, ja, ik ben het ook een tijdje als een geweest, soort geloof ik. Ja, het is een hele eervolle functie wel, maar in Frankrijk zeker. Ja, ja, oké, okay. want jij zegt ook, het is ingestoken, dat denk je? Nou, dat denk ik, dat was, het was dus heel beleefd gesteld, helemaal niet agressief, het was natuurlijk wel pijnlijk voor president Hollande, maar Netter kon het toch niet. En, en ik denk gelijk de eerste vraag van de persconferentie... dan weet je ook dat... anders gaat het broeien. Je kunt het de economie gaat hebben. Ja. Maar kou is uit de lucht dan. En een, en een presidentiële reactie van de president laten we wel wezen. Ik bedoel, mooie kan je toch niet krijgen. En dat in ja. het Frans. Oh, het is zo mooi. Als je toch vreemd gaat en je moet verontschuldigen. In het Doe het France. dan in het Frans. <laughs> <hijen> ja. Maar ja, je zag hem ook wel op een briefje kijken. Gaan in het Frans ook, Peter. Ja, Blank, dat moet je een heerlijk niet? woord zijn, echt waar. Maar je zag hem ook op een briefje kijken, de president. Président. Le president. Le president ja, het was wel voorbereid, leek het, hè? Nou, natuurlijk erover. het er, over, er is gewoon over nagedacht. Natuurlijk dachten ze van, hoe pakken we dit aan? Dit moet niet uit de hand gaan lopen. Dat het een vreselijke persconferentie hier wordt. Die alleen maar gaat over, ja. over het liefdesleven van Hollande. En met, nou, met, met dus, dat in het achterhoofd, hoe deed hij het dan, Hollande? Ja, geweldig vind ik dat hij het deed. Kordaat en helder. En hij had ook nog gewoon gelijk. Ja, bedoel, het is ja. zijn zaak. Max, wat is eigenlijk de gekste vraag die jij ooit aan premier in ons land hebt horen stellen? Uh, de gekste vraag werd gesteld door Frits Wester van uh, RTL. Het, de premier was Balkenende en het ging om wat is uw reactie op de scheiding van Jan Smit en Jolante. <lacht> en toen, uh, dat was ook duidelijk een een tweeetje. dus Balkenende haalde toen onmiddellijk een uh, mobiele telefoon uit zijn zak en zei, ik heb net een sms'je oh, gestuurd ja. aan Jan en Jolante, <lacht> dat ik het erg betreur. En dat was wel de gekste vraag. Dus het gebeurt hier ook Zal jij je laten lenen voor zo'n dieltje? Oh, wat een gewetensvraag. Uh, ja, het ligt er een beetje aan voor welke, voor welke media of welk programma je werkt. Ik denk dat kijk, de Frits Wester is natuurlijk van het hele serieuze RTL Nieuws, maar ja, ze hebben ook collega's bij RTL Boulevard die waarschijnlijk wel vragen van hey, als je toch op de persconferentie van de premier bent, dit is voor ons publiek weer leuk. Ja, want dat is, we, we hebben het eigenlijk ook al de hele week hierover. Um, uh, want het is wel logisch dat ook de serieuze media hier wel in meegaan. Of, of, of, nou, het is wel te vermijden lijkt mij. Het lijkt me nou niet echt uh, dat dit effect heeft op het politieke beleid uh, in, in Frankrijk. Maar goed, het is een gegeven. Denk en, jij wel, en maakt Het maakt ook een beetje uit van de... Ah, de sfeer is aan het veranderen. Kijk, Frankrijk was veel meer dan Nederland nog een land... waar je het niet over dat soort dingen had. Want... Het uh, was gewoon gebruikelijk eigenlijk, toch? Zin zin ja, ja, Chirac. Uh, kan het Chirac was die man ja. die... Uh, Vrijf minuten ja. werd genoemd om een bepaalde reden. Inclusief douchen. Nou, <laughs> en uh, je had het er niet over. Het is allemaal veranderd door die Dominique Strauss-Kanen-affaire. Uh, ja, omdat ja. er echt hele ringwerken van prostituees aan de pas kwamen. En daar is Frankrijk nogal van geschrokken. Dus nu is de Franse pers alert. Nederlandse zit er een beetje tussenin. In Amerika en Engeland zijn ze harder op dit punt. Duidelijk. Negen weken nog, dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Uh, nou, Max, volgens jou worden de gemeenteraadsverkiezingen... dit jaar meer dan ooit in de media gevoerd, maar ook landelijk gevoerd, denk ik. Het lijkt me de meest politieke gemeenteraadsverkiezingen... die we ooit hebben meegemaakt. Tot nu toe is de schijn heel erg opgehouden van... nee, gemeenteraadsverkiezingen gaan over de gemeenteraden. Dat gaat over de vuilnishopbehaaldienst. En dat mag niet over landelijke politiek gesproken worden. Uh, ik, ik heb nu een paar partijvoorzitters en zo uh, gesproken geïnterviewd. En het valt me op dat ze de schaamte voorbij zijn. zeggen eigenlijk allemaal gewoon... van er staat veel op het spel voor Mark Rutte. Een soort peiling. Ja, het wordt echt een landelijke peiling, denk oh. ik. En, en, en, het gaat over het kabinet. En eigenlijk oh. dit jaar meer dan ooit schandalig, lijkt me. Of, of niet, niet eerlijk. Omdat juist heel veel werkzaamheden naar de gemeente toe gaan. Dus dat gemeentelijk beleid is alleen maar belangrijker dan dat het ooit is geweest. Dat klopt, alleen uh, dat is iets anders dan campagne voeren. Ja. Want ga jij maar eens proberen mensen warm te maken voor... Uh, wat vindt u van de decentralisatie van het jeugd voorrangs-welzijnsbeleid. Ja, dus het, zou het misschien zal iets toch gewoon over wat seksuele onderwerpen gaan. Het is ook wel begrijpelijk, lijkt mij. Ik bedoel, ik, ik zelf, als ik straks moet gaan stemmen... hou ook wel degelijk rekening met het feit... dat het als een landelijke peiling wordt gezien en gevoeld. Ik bedoel, ik ga niet ineens omdat ik in Muiden woon... en het eens ben met het beleid van de SGP, daar SGP stemmen. Dus jij toch, stemt gewoon Dat wordt toch landelijk ook. meegeteld. Ik, ik stem, denk ik... Tamelijk landelijk, ja. En dan word je ook wel door uitgelokt door die politieke partijen Ik zag gisteren een, een, een spot van de VVD. Ik weet niet of jullie hem gezien hebben. Maar ik dacht werkelijk dat ik naar een hele dure campagne van de ING zat te kijken. Is er weer een doelpunt in New Delhi? Ik zie jullie nee. kijken. Okay, Felix Meurdes komt binnen. Oh dus ja, dat is nog even zoiets als, een, zoiets als een doelpunt in New Delhi is dat Felix Meurdes komt binnen. Ja, maar ja, en dat... Ja, dat gelikte. En, en natuurlijk is het ontzettend moeilijk, altijd al moeilijk geweest, om gemeenteraadsverkiezingen te vertalen naar landelijke media als, als televisie. Dat gaat eigenlijk. Ja, als de regionale, regionale media het goed oppakken, dat is misschien ja, daar ja, belangrijk. Dat, dat wordt ook steeds, steeds moderner. Beter. Want zon, ja. zondag was er een heel groot. Uh, ik weet niet of Amsterdam ook de regio is, maar in de stad Schouwburg in Amsterdam ja. was een zeer professioneel lijsttrekkersdebat. Uh, tussen de Amsterdamse lijsttrekkers, met ook een soort spinning room... waar gelijk allerlei analisten zeiden wie het goed had gedaan en wie niet... en hoe ze ervoor getraind waren voor de bokswedstrijd... leek erg op die grote RTL-debatten eigenlijk. Dus dat, ik denk dat dat in meer plaatsen gaat gebeuren. Ja, ja. Hebben de lokale politici er eigenlijk baat bij, denk je, Bert... dat juist het landelijk nu ook zo gevoerd wordt? Dat lijkt mij niet eerlijk gezegd. Ik denk dat ze toch onafzakelijk bezig zijn om hun eigen verhaal over het voetlicht te krijgen. En eigenlijk meer, misschien eerder in de weg gezeten worden door het feit dat het door de belangrijke politici als een, als een peiling uh, wordt opgepakt. Tenzij jouw partij het net heel goed doet. Dan is het iets voordeliger. VPRO presenteerde gisteren de serie Johan. Dat is een vierdelige dramaserie over het leven van Johan Cruijff. De verlosser was zelf niet zo blij met die serie omdat hij vreest dat het niet zo nauw wordt genomen met uh, de feiten. Uh, Bert, je hebt al wat dingen gezien. Ik zag ook wat Hij mm. lijkt in ieder geval de hoofdrolspeler. -hoofd dat is geweldig. Hè? Ook ja. dat Amsterdamse accent is ook heel erg mooi ja. gedaan. Maar wat heeft Cruijff gelijk, denk je? Nee, nou, ik begrijp heeft in zoverre gelijk, ik begreep dat er wel degelijk door de producent, op het moment dat ze begonnen om die serie uh, op poten te zetten, een poging is onder de moment bij het project te betrekken. Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat hij zei ik wilde niks mee te maken hebben, dat ze daar Tompoezen hebben laten aanrukken en champagne. Want godzijdank, stel je toch voor ja, ja, ja. stel je toch voor dat Kruij in je nek mee gaat zitten heigen en zich met de serie gaat bemoeien. En schrijven van jullie dat zo Denny nooit gezegd hebben. Nee, dat, dat, dus dat is op zich al een, als een voordeel. En, en ik denk natuurlijk, kijk, we weten allemaal dat dit niet het werkelijke leven van Johan is zoals we ook weten. Dat al die series die over het Koningshuis zijn gemaakt, dat het dat het ook fictie is. Dat je naar acteurs zit te kijken, dat geschiedenissen en verhalen zijn ingedikt en de anekdotes worden uitvergroot. En dat zal bij Kruif ook gebeuren. Ja, en dat staat dan altijd keurig aan het begin van zo'n serie. Doen we met grote koeienletters in beeld. Uh, ja. Maar toch uh, vinden mensen dat dan verveling, in dit geval de hoofdrolspeler ook. Uh, of tenminste, de hoofdaanleiding, de, de hoofd, hoofd Johan Cruijff. en ja. die zegt: ja, op een gegeven moment gaat dat verhaal natuurlijk toch aan de haal uh, om het een ja. beetje uh, lekker ja, naar ja, tv te het, laten zijn. Ontzettend moeilijk, een factie noemen ze het geloof ik. hè ja, een soort mengeling tussen feiten en fictie. Uh, de schrijvers ervan nemen heel veel vrijheid... om uh, af te wijken van het echte verhaal. Je hebt, je hebt laatst ook uh, dat over Willem Aantjes gehad... waar de ja. Evangelische Omroep iets over gemaakt had... waar ja. opeens een verhouding met een uh, volkskantjournalist... Uh, die in werkelijkheid had, was er een CDA-politicus... met een verhouding met een Volkskrant journalist Maar dat was niet aangezien. Ja, ja, ja, ja. En dat is natuurlijk typisch ja, tv Er moet wel seks in, zo'n serie, hè? Ja. Er moet een beetje seks in. is wel een bijvoorbeeld niet mee nee. Alleen die zwembadserie ja. is niet goed natuurlijk. Ja. erin. Nee, en het is ook vooral... Als, als er in werkelijkheid acht mensen in het geding waren... maakt TV er twee mensen van... waarvan één de een good guy is ja. en de andere de bad guy. Dat zijn de televisiebetten. En dat is voor de hoofdpersoon, als die nog in leven is... en nog kan kijken, tamelijk vervelend... Hij, hij verdient wel zo'n serie, denk ik, Kruif. Is wel, heeft ja, wel de grootheid daarvoor. Natuurlijk, over het algemeen moet je dood zijn, wil je zo'n serie krijgen. Ramse Shafi, Annie Smit, et cetera. <kijf> maar Kruif is wat dat betreft wel ja. heel erg de uitzondering op de regel. Ik, uh, ik was in Bangkok en uh, ik zei tegen de taxichauffeur dat ik uit Nederland kwam... wat, dacht je, wat het eerste was wat hij zei. Kruif. Ja. ja. ja <laughs> overal sorry. ter wereld. <laughs> ja, dat nee. blijft nee. gewoon zo. Vanaf ja, 24 februari kan iedereen oordelen, want dan is die serie te zien. Dan nog naar Utopia. De 23-jarige Lindy heeft het programma na twee weken verlaten. Ze had te veel last van heimwee. Maker John de Mon reageerde gisteren in RTO Boulevard... op dat vroegtijdige vertrek. Ik heb uh, besloten dat ik... Uh, ga. Dan gaan er een aantal regels in werking. Dan moet je een gesprek met een psycholoog aangaan. Uh, die willen begrijpen hoe je in, in je vel zit. En als je dat gesprek met die psycholoog hebt gehad... dan gaan er 24 uur bedenktijd in die je moet nemen... om zeker te weten of het geen impulsieve beslissing is. Dat ligt helemaal vast, joh. Dat lijkt wel de procedures voor. van euthanasie of abortus in Nederland. De gaan in vijf dagen bedenktijd. Maar ik weet niet en, wat je meer gaat lossen in dit geval want het is natuurlijk ook een dwangsom die ze of een dwangsom ja. een borgsom, borgsom die ze moesten betalen. Ja, ja. nou ja, dat, dat is natuurlijk ook. Kijk, ik, ik pleit niet onmiddellijk voor kamervragen, maar ik zou toch wel wat meer doorzichtigheid willen hebben over hoe dat systeem nou helemaal werkt. Ik bedoel, stel dat je op een nacht uh, ontsnapt uit dit uh, vreselijke kamp en denkt ik ga eens lekker bij mijn vrouwtje in mijn assen in, in het bedje liggen. Even een is, nachtje. Ja, gewoon een nachtje weg. Ik bedoel, staat er dan een boete op? Gebeurt er dan iets met je? En er zit ook wel een beetje een soort van mankement in dit het hele verhaal. Het is namelijk dat. Dit, dit verhaal nu al gebroken is. Uh, dat gisteren alle showbiz-rubrieken... en nu jullie vandaag... aan en, en dat pas volgende week... Ja. dinsdag of woensdag ja. geloof ik wordt uitgezonden. terwijl wij al weten dat Lindy weg is dan. Uh, en ik denk dat dat alles te maken heeft... met, met de commerciële handel die erachter zit. Die namelijk, streams die je, je op kan abonneren. Uh, ja, uh, daar moet je echt voor betalen. Ja. Ik kan me nog herinneren dat bij Big Brother was dat gewoon toch redelijk gratis, dacht ik. Ja. Als ik daar eventjes een kijkje wilde nemen... in die kamertjes in Almere. Is het zo commercieel, denk je Bert, dat dit geënsceneerd is? Dat, nee, de dat de denk mol ik wel streng niet. doet, maar in werkelijkheid ze nee, niet. Nee, want dit is, nee, dit is niet lekker. Dat er binnen veertien dagen... Dat is ook een ik vrees ook dat het voor het ontslag van de, de, de psycholoog... Director. Ja, nou ja, ook de psycholoog die toch had moeten achterhalen... dat deze Lindy... Een uh, beetje labiel. Een beetje be nou, ja. ah, de mol ze heeft, zijn allemaal de mol, ze toch, de mol heeft toch zelf die keuzes <laughs> de mol die <laughs> ja, de, ja. de mol heeft toch zelf die casting voor een deel gedaan? Ja, ja maar ja, ja, ik weet niet of de mol in staat is... om tijdig op te sporen, Jurgen. Dat, ik bedoel, hij kan hele goede betekenen, maar psychologisch... Maar het is vervelend voor de mol. Juist dat ik, ja, dat gebeurt. lijkt me vrij vervelend ja. voor de mol. Ja. Zouden ze ja. dus ook niet hebben gedacht van met die borgsom dan redden we het wel? Dat weerhoudt mens, weer mensen ook wel van voortijdig vertrek? Ja, maar het is toch toch een beetje een, een raar ding, geloof ik. Want het is een borgsom uh, gebaseerd op, uh, op inkomen, ja. dus die maximaal 10.000 euro kan bedragen. Ja. Uh, John de Mol wist gisteren in, uh, opvallend genoeg in Ethel Boulevard niet te melden hoe, hoe hoog de borgsom voor deze jonge dame was. Maar ik, ja, ik vind het wel, wel een beetje een gek systeem. Het is een beetje alsof je naar Holland Casino gaat, 1000 euro moet betalen als u geen twee uur aan de roulette tafel doorbrengt, krijgt u duizend euro niet terug. Een beetje ingewikkeld systeem vind ik het eigenlijk. Blijf je nog wel kijken, Max? Blijf je nog wel kijken, Max? Als Lindy weg is, Lindy eruit is, wordt het echt spannender voor mij. Spannender. Ja, de vraag is of bij deze kandidaat gaat blijven natuurlijk. Ze zullen toch niet allemaal labiel, hè? Hoe is next? Nou, hoorde oordeelkwestie van de net wat zeggen? Nou ja, het zijn wel een vakman die weet dat hij kent die wereld wel. Het zijn wel een beetje rare idealisten, hoor. Daar loopt een man rond op blote voeten continu. Maar die weet zijn voeten helemaal schoon te houden. Ja. Dat vind ik zo knap. Ja. Het, het scherm gaat, je kan natuurlijk die livestream meekijken... maar het schijnt af en toe op zwart te gaan. Dus deed, ja, dus zit altijd, er zit altijd censuur achter dit soort uh, verhalen. Maar goed, we zullen het nog vaak over... utopia hebben, moeten hebben met elkaar. Vooral als er ook nog een uh, Russische utopia, een Amerikaanse utopia. Ja, ja, ja, ongetwijfeld. Ja. Dankjewel. Max van Wezel, ja, ook dat nog. Bert van der Veer. Dank we u. hebben uh, het hockey gevolgd. Uh, dat blijven we doen natuurlijk hier op Radio 1. Ik kan melden dat het uh, 2-1 staat nu. Nederland nog steeds op voorsprong door doelpunten van Van der Weerde en Van As. Maar de Duitsers hebben dus 2-1 gescoord. De tweede helft is daar bezig. Kwartfinale van de Hockey World League tussen Nederland en Duitsland. Zo meteen hier op Radio 1, De Niels BV. Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Fijne dag nog.